En net wel met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de Krim. Volgens het ministerie zijn er ernstige ongeregeldheden... vooral in de steden Simferopol en Sebastopol. In de verklaring van het ministerie staat dat er blokkades zijn... op de toegangswegen naar de Krim... en dat de vliegvelden niet naar behoren functioneren. Verder noemt het ministerie de situatie onvoorspelbaar... vanwege de aanwezigheid van gewapende militairen. Ook in andere gebieden van Oekraïne... moeten Nederlanders volgens het ministerie extra waakzaam zijn... en daarbij de met name Kharkov en Donetsk genoemd. Rond deze tijd komt de VN-veiligheidsraad weer in spoedzitting bijeen... om zich over Oekraïne te buigen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, reist morgen naar Kiev... om met de Oekraïnse regering te overleggen. Het bloedbad dat is aangericht op het station in de Chinese stad Kunmin was een gewelddadige terreuraanval, zegt Peking. De afgelopen nacht bestormde een groep mannen met messen het station. Ze staken 27 mensen dood. 109 mensen raakten gewond. De daders droegen volgens Chinese media een masker en een zwart uniform. Vijf van hen zouden door de politie zijn doodgeschoten. Over hun herkomst en motief is niets bekendgemaakt. In China zijn geregeld incidenten met mensen die in het Wilde Weg mensen neersteden. Soms zijn het Oeigoeren die zich verzetten tegen onderdrukking in hun provincie Xinjiang. In Den Haag heeft een man zoutzuur gegooid... naar drie mannen die met geweld zijn huis wilden binnendringen. Daarbij raakte een van de overvallers en de man zelf gewond. Vanmiddag probeerden de drie mannen... de woning aan de De Beulstraat in het Laakkwartier te overvallen. Om zichzelf te verdedigen gebruikte de bewoner zoutzuur. Daarna renden de overvallers weg. Kort na de overval werden twee verdachten opgepakt. De derde is nog voortvluchtig. Hoe het met de bewoner en de gewonde overvaller gaat, is niet bekend.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 Nogmaals goedenavond. Laten we even kijken in Deventer bij de Go Goa Eagles tegen PSV Arman Afsaroglu. Nog had het 1-0 voor de thuisploeg. Maar PSV slaagt er steeds meer in de controle over de wedstrijd in handen te nemen. Maar tot echt gevaarlijke situaties heeft dat vooralsnog niet geleid. En dus staat de thuisploeg Ahead Eagles nog altijd voor met 1-0. Al in de tweede helft PEC tegen NEC, Frank Wielaert. Een hele open wedstrijd. Het is 3-2 voor PEC. En na dik een uur voetballen, maar Ali Reza ja Die jaagt net de bal nou centimeters over de goal van Boer. Daar is weer een hoekschop. Wordt hij ingekopt? Ja, Boer heeft hem op de doellijn. Maar oh, wat heeft Pek het moeilijk zeg, met al die spelervattingen van NEC. En wat een leerlijke doelpuntrijke wedstrijd is dit. 3-2 nu. Ado Nak en die houdt kamp. Staat 0-0. En de keeper van Ado is werkelijk uitblinker van de avond tot nu toe. Heeft één bal gehad. Een terugspeelbal. Want Nak is echt nog niet over de middellijn geweest. En ook nu niet. Maar uh, Ado lijkt niet te weten wat ze met de bal moeten doen. Kan ook geen kans creëren. Vandaar een redelijk bloedeloze 0-0 voor ons nog. En straks om kwart voor negen ook nog Vitesse tegen Rode EC. Disguise was dat van Bruce Springsteen. go Eagles PSV. Arman Afsrolo. Halverwege de eerste helft. En nog altijd is het 1-0 voor go Eagles. Eagles. Goal van Antonia. Is eigenlijk ook de enige kans die we tot nu toe hebben gezien in deze wedstrijd. Van beide ploegen. Want veel mogelijkheden worden er niet gecreëerd in deze wedstrijd. Toch is het aardig om naar te kijken. Omdat het tempo redelijk hoog ligt. En beide ploegen wel op de aanval spelen. Met go nu aan de bal rond de middenlijn. Met Valkenburg nog niet heel veel van gezien, heeft de bal ingeleverd bij zijn aanvoerder Van de Linde, Maar dan is de paas van Rijsdijk niet goed op Antonia, waardoor de bal over de zijlijn wordt gespeeld. En PSV via Jetro Willems mag gaan ingooien. PSV dat heel aardig speelt tot het strafkoopgebied van Go Ahead, maar daarna niet zo goed meer weet wat het moet doen. En dat is toch wel heel belangrijk in dit spelletje, omdat je daar toch doelpunten moet maken in dat strafkoopgebied. En dat lukt PSV vooralsnog dus niet. Misschien nu dan met Mark, maar dan is er een overtreding gemaakt door Park, door Turuts. Vindt scheidsrechter Wiedemeyer waardoor PSV halverwege de helft van go Ahead Eagles. Iets aan de linkerkant een vrije trappen mag gaan nemen. Aanvoerder Stijn Schaars gaat dat doen bij de ploeg van Filip Cocu. Die er dus nog niet in slaagt om kansen te creëren. Een paar klutsgevallen gezien. Eén hoekschop die een beetje gevaarlijk was met een kopbal van Locadia. Maar goed, die kopbal ging ook een paar meters over. Misschien dan uit deze indraaiende vrijtrap. Of deze wegdraaiende vrijtrap, moet ik zeggen. Van Stijn Schaars, daar komt hij aan. Schaars met de bal, maar die is niet goed. Die is veel te laag en kan dus makkelijk worden weggewerkt daarachterin door Goa de Eagles. Kan PSV dan de tweede bal halen? Ja, dat lukt. Via Depay, die de bal dan goed aanneemt. En zo de bal voor PSV in bezit. Nou, Schaars dan, die een opening in huis heeft naar Ruiz. Die nu even aan de linkerkant speelt. Ruiz tegenover Schenk. Heeft de bal dan gespeeld op schaars. Schaars naar Depay, Mark, Ruiz. Allemaal aan de linkerkant van het veld. Maar dan wordt de bal weggewerkt en gaan wij naar Frank Wielaert. 69e minuut. Het is 3-3. Doepen te maken is nu Rex. Die heel goed voor zijn tegenstander komt bij de eerste paal. Paas komt van links en uh, hij maakt zijn tweede goal van de avond. En dan is het dus 3-3. en uh, Het is opnieuw niet onverdiend. Maar jongen, jongen, wat heeft de NEC toch veel goals nodig om wedstrijden te winnen. Prima. Paas zegt vanaf het middenveld gegeven. Daardoor Comboy krijgt de bal terug van Jantje die net in de ploeg is gekomen. Hij legt hem bij de eerste paal neer en dan is Broersen te laat. En staat het dus 3-3 uh, uh, in Zwolle. Dankzij de tweede goal van Rex in deze wedstrijd. En moet Peck weer opnieuw beginnen om een voorsprong op te bouwen. Dat uh, proberen ze op het middenveld door Saimak. Die wordt uh, tegengehouden door uh, de Oostenrijker Jantje. Dus net in de ploeg gekomen. Hij is daar komen te spelen voor voor. Vanaf de linkerkant komt hij. En uh, Narsing is dus ingevallen inmiddels bij uh, Zwolle. Vrije trap genomen door Klieg. En we gaan naar Armand terug. Want daar komt Go Ahead op 2-0. Het is Erik Valkenburg die de bal maakt. Het is... Ongelooflijk. De mensen hier zijn ontzettend blij. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want Goaët staat dus voor met 2-0. Na een aanval over de rechterkant. De 1-0 kwam via de linkerkant. Maar nu zit Jeffrey Rijsdijk. Die is weggestuurd aan de rechterkant van het veld. En die treuzelt dan heel erg, Rijsdijk. Hij loopt het Stratskoggebied binnen. En hij heeft eigenlijk geen verdediger meer in de buurt. Dus hij kan de bal afronden. Maar hij blijft dan heel rustig. En je denkt misschien wacht hij te lang. Maar hij houdt eigenlijk gewoon goed het overzicht. Hij speelt de bal in de breedte op Valkenburg. Die dan ook heel rustig blijft. Schaars uitkapt. En vanaf een meter of tien de bal heel rustig in de verte. De hoek trapt. En dus is het 2-0 voor uh, go Ahead Eagles. Wat een wilde zeg voor de mensen hier in uh, Deventer. Is het terecht die 2-0 voortvong? Niet helemaal, want PSV heeft wel het meeste balbezit uh, in deze wedstrijd. Maar daar zullen de supporters hier uh, niet om malen. 1-0 was het via Antonia en 2-0 nu via Erik Valkenburg. Adonak, houdt Houtkamp. Je zal toch maar als vader drie kindjes hebben meegenomen. En die zitten voor mij. En je krijgt dit voorgeschoteld. Die kinderen zullen zich verheugd hebben op een leuke wedstrijd. En het is niet om aan te gluren. Nu krijgt de keeper van ADO voor de tweede keer een bal voor zijn voet. En voor de tweede keer is het een terugspeelbal. En ook Jelle ten Rauwelaar heeft drie keer een bal gehad. En drie keer waren dat terugspeelballen. Geen enkele keer is er een poging gedaan om het uh, vijandelijk doel te bestoken. Nak speelt alleen maar rond achterin. En uh, NAC, uh, ADO krijgt uh, de bal bal echt niet van de een naar de ander. Nu ook weer niet door Nak nou, Breda is het Danny Holla die de bal heeft. Het mag duidelijk zijn dat het 0-0 staat en dat het niet echt heel goed is. Balbezit aan de rechterkant voor Schet. Dat is een blinde loper. Dat wil je niet weten. Uh, loopt nu ook weer zijn tegenstander ondersteboven. Terwijl hij de bal zelf heeft. Ging net naar de achterlijn. Probeerde een bal voor te geven. raakt hem zelf het laatst. En de scheidsrechter zei terecht dat het een achterbal was. En gaat de keer. En dan denk ik, joh, je ziet het zo duidelijk. Je weet het dat je de bal zelf het laatst hebt geraakt. En dan ga je zo keer tegen de scheidsrechter. Je moet tegen jezelf keer gaan omdat je zo slecht aan het voetballen bent. Want het is echt niet om aan te gluren. Nu ook weer Buis de bal terug naar Ten Rauwerlaar. Ten Rauwerlaar de bal naar Buis. En Van Ado, ja, het is dat Van Duinen. Die werkt nog een beetje en probeert in balbezit te komen. En dan gaat de bal hard naar voren. En komt hij terecht bij iemand van een uh, nak? Nee hoor, hij komt meteen bij uh, Beugelsdijk terecht. En Beugelsdijk die draait en uh, legt de bal terug op de keeper. Nee, het is helemaal niet na 26 minuten spelen... 0-0. Jeffrey Herlings is de regerend wereldkampioen motocross MX2. Uh, de eerste wedstrijd van dit seizoen is in Qatar. Hans van Loosnoord. Uh, Qatar, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Zand en geen modder? Ja, heel veel zand. En ja, de wegracecoureurs beginnen daar al meer dan tien jaar het, uh, het, het wereldkampioenschapseizoen. En de motocrossers nu voor de tweede keer. Ze hebben daar... Binnen het wegrecircuit hebben ze een zandcircuit uitgezet. Vrij harde baan toch, van 1700 meter lengte. En ja, daar wordt flink gecrossed. De eerste man is al verreden. Die is niet gewonnen door Jeffrey Herlings. Het was een hele mooie close finish. Hij werd met 0,3 seconden heel nipt verslagen... door de Fransman Dylan Ferrandis. De 19-jarige man, uit avion, die zijn allereerste Grand Prix wist te winnen. En Glenn Koldenhof. de... Tweede Nederlander. Hij werd derde. Hij heeft vorig jaar ook heel goed in Qatar. Dus twee Nederlanders bij de eerste drie. Na de eerste manche in Nederland. Qatar. En nu, nu is de tweede manche bezig. Een paar minuten geleden begonnen. Herlings maakte in de eerste omloop een hele slechte start. Maar nu weer. Hij werd de pas afgesteten. Hij kwam pas door als tiende na één ronde. En Koldenhof als twaalfde. Wie gaat er aan de leiding? De Engelsman Max die Hij lag ruim aan de leiding in de eerste manche toen zijn motor kapot ging. Hij had die wedstrijd echt kunnen winnen. Maar zover kwam het niet. die dus nu aan de leiding voor de Spanjaard José Boutrón en de Amerikaan Thomas Covington. Op dit Jeffrey Herlings bezig aan de inhaalrace op de zevende plaats. Verrassende tussenstand in Deventer. PSV staat met twee lachten tegen de Eagles. Arman of Schrooglou. Ja, hij moet zich langzaam aan toch zorgen gaan maken. Met nu wel Depay namens PSV. Kunnen ze dan een keer gevaarlijk worden? Want nee, je hoort het al aan het applaus hier in uh, Deventer. Dat lukt niet. Het lukt PSV eigenlijk de hele eerste helft. Het eerste half uur waarin we nu uh, bezig zijn. Niet om uh, gevaarlijk te worden. En ja, dat wordt dan toch wel een probleem. Want... Uh, Iemand zei vroeger wel eens, als je geen kansen krijgt, kan je ook niet scoren. En dat lukt PSV dus ook niet. Ahead! wel, heeft ook maar twee mogelijkheden gekregen overigens. Die zaten er wel allebei in. De ploeg speelt dus heel efficiënt. De ploeg van trainer Fouke Boy. En daar zal de trainer ook erg blij mee zijn. Ahead! heeft nu ook de bal via de Deense doelman. Stefan Andersen, die het spel even vertraagt. Hij heeft natuurlijk ook geen haast met die comfortabele 2-0 voorsprong. Hij zoekt dan wel een vrije medespeler en uh, gaat, kiest dan uiteindelijk toch voor de lange bal. Kan PSV die dan onderscheppen? Ja, dat lukt via Rekik. Rekik naar Depay. Mark die dan iets treuzelt en de bal dan ook niet in bezit krijgt. Slecht gedaan van Hillymarck. Goet neemt over aan de rechterkant via Rijsdijk. Maar zijn paas is niet goed. Antonia klimt dan... Dat hij wordt vastgehouden door Rekik, Maar Wiedemeyer wil daar niet aan en laat het spel gewoon doorgaan. Dus heeft PSV de bal met Zanka Jurgensen in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Gaat naar de middenlijn. Naar Depay. Depay naar de rechterkant. Naar Ruiz. Ook nog niet zoveel van gezien hoor, van Brian Ruiz. Die in de laatste twee wedstrijden toch telkens scoorde. Maar nog niet gevaarlijk is geweest vandaag in Deventer. Ook nu weer niet. Hij laat de bal van zijn voet springen. En die bal verdwijnt over de zijlijn waar Goet dus mag ingooien. Maar ook dat is van korte duur wat rommelige fase in de wedstrijd. Nu Goet heeft nu wel weer het bal bezit het nou PSV en weer verliest. Via Antonia aan de rechterkant. Als hij eraan kan komen, ja dat lukt. Legt hem dan neer voor uh, Rijsdijk. Die wordt op de huid gezeten door Park. Maar hij had wel het bal bezit. Jeffrey Rijsdijk. Wordt dan wel teruggedrongen op eigen helft. Moet helemaal naar de linkerkant. Komt daaruit en speelt de bal dan. naar uh, doker Smiet. Uh, nee, naar overgoor is het die is nu weg lijkt. Het hij heeft je nog wel tegenover zich. Trekt dan naar binnen, dan weer naar buiten. Een paar bewegingen. Hij ziet dat de ruimte bij Turus is in de as van het veld. Turus richting strafgebied. Gaat schieten. Turus. Maar dat schot is uh, ongevaarlijk. Want uh, Jeroen zoete de Doerman, kan die makkelijk onderscheppen, het is niet meer dan een rolletje. Ruim een half uur gespeeld in Deventer en de thuisboeg leidt met 2-0 tegen PSV. In Zwolle regent het. Doelpunten. Frank Wieluit. Ja, 3-3 staat het. En we hebben nog een kwartiertje te gaan in deze wedstrijd. Als Vollen in aanval gaat over de linkerkant. Goeie lange bal in de richting van Van Hintem. Die is doorgelopen voorbij zijn linkeraanvaller. Is hij daar even verder gegaan. Nee, het was Thomas die daar uiteindelijk nam. Dan is hij niet voorbij zijn aanvaller gegaan. Want dat is de aanvaller zelf namelijk. Alleen neemt hij de bal totaal verkeerd aan. Rolt over de achterlijn. Kan Jonssen de doeltrap gaan nemen voorlopig. Staat de nummer voor laatste in de Eredivisie op een punt. Maar heeft het in deze wedstrijd nog niet voorgestaan. Dat is ongeveer het ene dat eraan ontbreekt. Verder heeft alles erin gezeten. Behalve een voorsprong voor de ploeg uit Nijmegen. Maar daar hebben ze dus nog een kwartiertje voor om dat te bewerkstelligen. Ook vooral om geen doelpunten tegen te krijgen. Want elke keer als Zwolle gevaarlijk wordt, staan ze 1 tegen 1. Met uh, steeds maar heel weinig verdedigers van NEC. Dus... Uh, Paraat om Zwolle tegen te houden. Alleen dat gebeurt de laatste minuten vrij weinig. Narsing voor Zwolle en, uh, aan de bal. Speelt de bal zo in de voeten bij Van Eijden. Die staat dan op het middenveld. Uh, daar door te dekken op uh, Benson. En zo Kolwijk uh, gevonden over de linkerkant. Kolwijk neemt de bal op, de, op, de, op de, zijn buitenkant van zijn voet mee. En zo gaat hij over de zijlijn. En denkt uh, Zwolle te kunnen gaan gooien. Maar zo is het niet. Er wordt een vrije trap uitgedeeld. door scheidsrechter Higgler net op de helft van Pek. En uh, achter de bal staan en Kolwijk en Conboy. En uh, zo gaat het heel kort van Conboy naar Kolwijk. En uh, twijfelt Kolwijk heel even of hij de bal lang zal geven in de richting van Higden. Dan gaan ze daar langs de zijlijn een beetje staan klooien. Maar dat doet Van Polen ook. En dan is Jantje weg over links. in. Nee, wel naar binnen kruipen. Bal breed leggen. Dan kan Rex er eigenlijk niks mee. Want die bal valt achter hem. Moet hij tot twee, drie keer toen een slijding maken. Maar blijft wel in balbezit. Legt hem terug op Stefanik. Zo kan NEC in ieder geval door via Vermijlen. Ja, aan Bax. Ja, Tussen twee man in. Dan is het uiteindelijk Thomas degene die. Die daar het duelletje gaat winnen en weg is langs de zijlijn. En daar gaat Zwolle weer. Weer 1 tegen 1. 3 tegen 3 in dit geval. En dan is Thomas net onhandig genoeg om die bal niet bij Saimak te krijgen. En dan kan NEC weer overnemen. Het is een open wedstrijd. En dat blijkt ook wel uit de tussenstand. Want we hebben nog nou ja, een heel klein kwartiertje te gaan. Dik 10 minuten zou je ook kunnen zeggen. Ik kan ons eigenlijk schelen. Het staat 3-3, daar gaat het om. En die houtkamp zit in Den Haag te wachten tot het beter wordt. Ja, dan kan ik uh, volgens mij lang wachten. Maar ik heb goede hoop. Balbezit voor ADO Den Haag. 0-0 de stand. In een werkelijk dramatische eerste 32 minuten van deze wedstrijd. 1. Heel slap kopballetje gezien van Duinen. Richting Ten Rouwelaar Die Ten Rouwelaar met een ping kon uh, vangen ongeveer. En nu dan uh, probeert men vanaf de rechterkant een voorzet te geven. Dat lukt niet. Maar de bal gaat via een nakverdediger over de achterlijn. En dus een hoekschop voor uh, ADO Den Haag. Als er iemand... Uh, Eén uh, ploeg het verdient om iets meer richting het doel te gaan. Dan is het uh, Ade Den Haag. Want Nak bakt er helemaal niets van. Doet het, enige, uh, het enige wat het doet is een beetje de bal rondspelen achterin. En voor de rest is het uh, dramatisch wat de bredaar laten zien. De koelbal, of uh, de hoekschop komt bij Beugelsdijk maar kan niet inschieten. Dan wordt de bal teruggebracht richting de tweede paal. Wie kan er koppen? Uh, het is Beugelsdijk die daar nog steeds staat. Die probeert te schieten. En dan is er een rare situatie voor het doel. Zomaar opwinding in het uh, stadion. Want. Er is een uh, halve kans. En de bal blijft nog steeds in strafschopgebied. En wordt dan weggerand door Buis. Maar achterin door Ado Den Haag opgevangen. Ja, het is eigenlijk... Uh, uh, symptomatisch voor deze wedstrijd. Niemand kon die bal raken. De bal die bij Ten Rouwelaar in de buurt lag. En zo uh, ontstond er eigenlijk een uh, beetje een uh, lachere situatie hier uh, op het, uh, in het stadion. Want uh, het was uh, bijna koddig om te zien hoe niemand die bal wist te raken. En uiteindelijk Buis die de bal wegramde. Nou, ADO probeert weer een avond te gaan. Doet dat via Malone. Ach, uh, bij de achterlijn en levert slechts een hoekschop op. Bij de cornervlag. We zitten in de 34ste minuut van de eerste helft. Eindelijk wat opwinding in het stadion. Het heeft lang geduurd. En de kinderhand is gauw gevuld. Eh, laten we hopen dat die kinderhand nog veel meer gevuld gaat worden. De rest van de wedstrijd. Want tot nu toe is het niet veel. 0-0. Ado tegen NAC. Al enig idee op wat voor tijd Sven Kramer uitkomt. Eh, Sebastian Timmerman? Nou, op dit moment is hij uh, bijna 6 seconden al sneller dan uh, Arjen van der Kieft. Dus hij zit al dik binnen de 6 minuten en 40 seconden. Konden. En wat dat betreft genoeg opwinding in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat gebeurde vooral op het moment dat Sven Kramer de inrijbaan op kwam gereden. Toen ging het publiek al uit zijn dak. Ja, het is een beetje alsof Robert Geesink of Bauke Mollema het criterium in boxmeer Of in stiphout rijdt direct na de Tour de France. Zo'n sfeertje heerst er een beetje. Kramer ontspannen. Ik kwam hem toevallig net nog tegen op het toilet. In de vorige twelpauze. Hij moest ook eventjes afwateren. En toen stelde hij nog voor zullen we ruilen vandaag doe ik het slag, ga jij 5 kilometer rijden? Zei, nou dat lijkt me geen goed plan, met het oog op het tijdschema, en ik denk ook dat er dan 15.000 mensen krom liggen van het lachen op de tribunes. En Sven Kramer rijdt gewoon een hele nette 5 kilometer, de tweevoudige Olympisch kampioen op deze afstand. Drie weken geleden is het alweer dat hij op de eerste dag van de winterspelen in Sochi Olympisch kampioen werd. Hij heeft ook wel wat eer te verdedigen, terwijl hij nu weer terugkeert de dertige zin van de 31 rond, zojuist naar 30, 9 nu al ruim 7 seconden sneller dan het schema van Arjen van der Kieft met nog twee ronden te gaan. Hij heeft ook eer te verdedigen, want Sven Kramer doet voor de zesde keer mee aan het Nederlands Kampioenschap Allround. En alle vijfde voorgaande keren dat hij meedeed, werd hij Nederlands kampioen. En ook genoeg eer te verdedigen natuurlijk op zijn vijf kilometer. Want het is alweer lang geleden dat hij een vijf kilometer niet won. Eén ronde nog te gaan in het Olympisch Stadion. Voor hem 6-0-0-77. Hij gaat een uh, net boven de 6-30 eindigen als het zo doorgaat. Sven Kramer, die 8 seconden goed moet maken op deze 5 kilometer op zijn ploeggenoot Koen Verweij, Die in de rit hierna rijdt tegen Christa en Groeneveld om de leiding over te nemen naar de, eerste, of naar de tweede dag van het NK uh, Allround. De laatste bocht voor Sven Kramer, uh, die uh, hier rijdt tegen Tetjan Bloemen. Die gaat net de laatste ronde in. Die ligt dus op 300 meter achterstand. Het wordt een tijd van net boven de 6.30. Another day at the office. 6.32, 34 voor Sven Kramer. is echt een dijk van een tijd. Want als je dat vergelijkt met de andere tijden op buitenbanen gereden in Nederland. Of de half overdekte banen. Dan is dit de derde tijd ooit in Nederland gereden. Dus uh, uh, op, een, uh, op buitenijs gereden door Sven Kramer. Hier in het Olympisch Stadion. 6, 32, 34. En daar moet de concurrentie zich dadelijk op stuk bijten. Tedjan Bloem is ook binnen. Oud-Nederlands kampioen Around komt nu niet verder dan de zevende plaats. Heel ontspannen, heel uh, ja, doelgericht heeft Sven Kramer deze vijf kilometer. Heel netjes afgewerkt. 6-32-34 dus. De uh, leidende en het zal ongetwijfeld ook de winnende tijd worden op de vijf kilometer. Nog twee ritten te gaan. Christian Groeneveld tegen Koen Verweij, En Rens Rotteveel in de laatste rit tegen Douwe de Vries. Twee kansen, twee goals voor de go Ahead Eagles. Blijven ze zo effectief, Arman? Ja, daar kwam nog een derde bij net. Het had 3-0 moeten staan. Jeffrey Rijsdijk kreeg de bal voor go -Head. Na een slim paasje van Dennis Turus. dat over de verdedigers van PSV heen ging. Rijsdijk was weg, had niemand meer bij hem in de buurt en had moeten scoren. Terwijl er nu een fout wordt gemaakt door doker En Locadia weg is voor PSV. Maar Doelman anders snel uit zijn doel is en uh, dat gevaar dus voorkomt. PSV gooit dan wel snel in via Depay. Nog steeds linkerkant. Nu Locadia die dan met de voorzet wil komen. Maar hij staat niet in de, in de spits, want hij staat nu aan de linkerkant. En dus is er niemand uh, daar centraal voor in bij PSV te vinden kan Go Ahead wegwerken. Maar PSV lijkt dan het balbezit weer te heroveren. Inderdaad, dat lukt met Park. Maar dan fluit Wiedemeijer voor een overtreding. Volgens mij gemaakt op Mark, Waardoor PSV halverwege de helft van Go Ahead even een vrije trap mag nemen. Ik wilde vertellen dat Rijsdijk alleen op de keeper afging. En had moeten scoren. Maar waar hij bij de 2-0 nog zo rustig bleef. En de bal afgaf op Valkenburg. Bleef hij nu niet rustig. En schoot hij op zoet op. Die zo dus redding kon brengen. En de 3-0 zo voorkwam. Het is niet dat PSV beter in de wedstrijd komt. Dat zou je misschien wel denken nadat het na die 1-0 een tijdje balbezit had. Maar het gaat nu steeds slechter met PSV. Nu wel die vrije trap en die wordt door niemand aangeraakt. Die vrije trap van Depay. Maar de Deense doelman Andersen kan die bal dan nog vrij makkelijk toch nog oppakken. Hij had de situatie redelijk goed in de gaten zo leek. Hij heeft de bal inmiddels uitgegooid naar Améfor. Die halverwege zijn eigen helft de bal dan op Overgoor speelt. Die wat ruimte heeft. PSV maakt niet echt aanstalten om Overgoor op te gaan jagen. Maar Overgoor kiest niet voor de paas naar voren, maar voor het paasje breed. En uh, Goet hey, tikt de bal nu dan ook uh, achterin even rond. En, uh... Hoop met nog zes minuten tot de rust die 2-0 voorsprong in elk geval uh, vasthouden. Dat lijkt wel te gaan lukken. Want PSV is in de hele eerste helft nog niet gevaarlijk geweest. 2-0 voor Ahead. Er is al een kwartier lang niet gescoord in uh, Zwolle. Frank Wieluit. Ja, schandalig vind ik het echt. Het is niet, niet normaal meer. 3-3 staat het. 85e minuut zitten we in. En uh, we zien twee ploegen voetballen die allebei deze wedstrijd wel zouden willen winnen. Maar dan moet je wel de kansen die je krijgt erin schieten. Dat geldt voor Saimak. Dat geldt ook voor Rex. Want die, heeft, die laatste heeft er trouwens al uh, twee gemaakt. En deze was een goede voorzet van Jahan Baks richting de tweede paal. En dan heeft Rex alleen maar zijn linker binnenkant van zijn voeten tegenaan te zetten. En dan zit hij, maar hij kreeg niet zijn linker binnenkant van de voeten tegenaan. Hij kreeg hem op zijn vreven. en dan vliegt die bal ineens alle kanten op, halve tussen de palen. Een wegkans voor NEC om deze wedstrijd stiekem uiteindelijk toch nog te winnen. Hoewel stiekem, ze zijn gewoon gelijkwaardig hoor. Deze uh, twee elftallen die uh, veel ruimte weggeven achterin omdat ze zo druk zijn met aanvallen. Nu is het uh, Narsing die een bal uh, terug moet halen omdat hij hem achter zich krijgt. Heeft hij dat wel gedaan en dus kan Zwolle weer gaan aanvallen via Van der Werf. En Broersen doen ze dat met iedereen op de helft van NEC nu. Dus is daar heel weinig ruimte. Broersen moet die bal wel naar de zijkant spelen. Dat doet hij ook via Van Hintem. Van Hintem, via hem gaat de bal over de zijlijn. Van Hintem kan aarde gooien, maar die doet dat dan uh, niet zo heel erg ver. Gewoon achteruit. En uh, via Broersen. En uh, uh, uiteindelijk uh, het middenveld komt die bal weer gewoon achterin bij Van der Werf uit. Van der Werf, Bram van Polen aangespeeld. En Mak die is uitgeweken naar de uh, rechterkant. Dus staat uh, Narsing naast hem in het midden. Daar gaat de combinatie. Narsing draait dan weg bij zijn tegenstander. Balletje nog verder breed. Wie gaat er dan uiteindelijk schieten? Drost in ieder geval niet. Van Hintem ook niet, want die wordt meteen de voet dwars gezet. Daardoor uh, Jahan Baks en dan kan NEC eraf komen. De bal richting rechts. is onvoldoende. Van der Werf zit ertussen. Dus blijft Zwolle gewoon in balbezit op de helft van de NEC... En is op de helft van Peck eigenlijk alleen Op dit moment nog maar Boer. En daar is invaller Benson. En daar is Jonssen. Oh, wat een schitterende reflex zeg. Van die doelman die al twee keer van afstand verslagen werd. Gek genoeg is het een doelman met reflexen op de doellijn. Die uitstekend zijn. Maar ballen van 30 meter, daar heeft hij doorgaans geen antwoord op. Zo ook vandaag in deze wedstrijd het geval. Tot twee keer toe. Maar deze 1 tegen 1 tegen Benson. Daar is hij de baas. Maar zo blijft het voorlopig in de slotfase. We zitten in de 87ste minuut. Bij Peck tegen NEC. Het is... 3-3. Het is bijna koffietijd, Andy. Gelukkig. Het is uh, zo dat na afloop van de wedstrijd de trainers altijd een zegje hebben. En voor het eerst uh, kunnen beide trainers zeggen dat ze geen kans hebben weggegeven in de eerste helft. Uh, het is echt 40 minuten gespeeld en dat is echt waar. Geen enkele kans, zelfs uh, niet eens mogelijkheden gezien. Uh, Nak speelt de bal maar weer eens naar achteren. 0-0 de stand, dat mag duidelijk zijn. En dan uh, gaat de bal ja, een klein beetje naar voren, wel richting de middenlijn. Wordt nog met moeite binnengehouden. En dan een overtreding binnengehouden door Tiga Douini meteen daarna een beukrecht van Alberg en scheidsrechter Makarly komt er meteen bij. Nee, ik kan kort en krachtig zijn. Er gebeurt echt helemaal niets. Er wordt geen bal goed gepaast. Er wordt geen mogelijkheid gecreëerd. Er wordt geen kans gecreëerd. Het staat 0-0 met nog vier minuten te gaan. Hoe is het met Koen verwijzen Bas? Hij is zojuist, en dat is dan na drie kilometer, voor de eerste keer langzamer dan Sven Kramer was. Uh, het schema dus van, van Sven Kramer. Uh, want Koen Verwij ging voortvarend van starten. Hij begon met rondjes in de 30 seconden. Waar Kramer het in het begin tussen aanhalingstekens rustig aan deed. Maar de, na zo'n 14, 1800 meter, toen begon Koen Verwij tijd in te leveren. Toen had hij ook niet zo heel veel meer aan zijn tegenstander. Dat is zijn ploeggenoot Christijn Groeneveld, de marathonrijder, die als locomotief. En gangmaker naar de tvm ploeg werd gehaald afgelopen zomer. Gangmaker en trainingsmaat voor Kramer. En in deze rit dus vooral ook voor Koen Verweij in het begin. En nu loopt de achterstand van Koen Verweij verderop. Maar het gaat met tienden van seconden. En we weten dat Koen Verweij, door de 500 meter van gisteren die hij won... een voorsprong heeft van Kramer van 8 seconden en 1 tiende van een seconde. En hij ligt op dit moment nog maar zo'n seconde achter op Sven Kramer. dus kijken wat dat nu is. Na de 3800 meter nog drie ronden te gaan. Dus voor nu loopt het wel weer verder op. Na 1 seconde en 2 tiende van een seconde afgerond naar boven. Maar nog lang niet, dus die 8,1 seconde. En dus ziet het er naar uit dat als Koel niet al te erg instort... in de laatste 2,5 ronde waar hij inmiddels mee bezig is... dat die Sven Kramer voor gaat blijven in het algemeen klassement... na twee afstanden met de 1500 meter morgen nog voor de boeg. Dat is natuurlijk de favoriete afstand van Koel Dan Daar moet hij gaan uitlopen ten opzichte van zijn concurrenten... ploeggenoot Sven Kramer en dan natuurlijk de afsluitende 10 kilometer morgenmiddag. 5.32.04. Twee ronden nog te gaan voor Koeverij. Nu loopt het met 17e van een seconde op. Maar nog altijd binnen de twee seconden. Dus je ziet dat er wat dat betreft Goed uit voor Koen Verwij. Die daar fel gecoacht wordt door Gerard Kemkes. Die aan het coachen is. Alsof we nog steeds bezig zijn met de Olympische winterspelen in Sochi. Maar dit is toch echt een Nederlands kampioenschap all-round. In het Olympisch stadion van Amsterdam. Koen Verwij op weg weer naar de doorkomst. Je ziet wel in de stijl van rijden. Dat het voor hem nu afzien is geworden. Het is gelukkig nog altijd wel droog. Doorkomsttijd op dit moment voor Koen Verwij is 47. En dat betekent dat hij 2,7 seconde achterlicht op Sven Kramer. Dus hij gaat binnen die 8,1 seconde finishen En met voorsprong morgen de 1500 meter in op Sven Kramer. Het is een knokker. Koen Verweij, dat vindt het publiek leuk. Dat gaat er nog eens achter staan in het Olympisch stadion. Want Koen Verweij gaat Sven Kramer voorblijven in het algemeen klassement na twee afstanden. De snelste tijd van Kramer die is gepasseerd. Maar Koen Verweij geeft niet veel toe. hoor, Hij geeft maar 2 seconden en 87 honderdste van een seconde toe op Sven Kramer. En als je dan gelijk de rekensom terug naar morgen toe, naar de 1500 meter, heeft Koen Verwij morgen een voorsprong van 1 seconde en 57 honderdster op Sven Kramer. En dan kan hij op die afstand die voorsprong verder gaan uitbreiden. Want dat is de favorietafstand afstand van Koen Verwij, maar niet van Sven Kramer. Kramer dus wel met de uh, leidende tijd nog steeds op de 5 kilometer. Maar Verwij blijft zijn ploeggenoot voor in het klassement. Eén rit nog te gaan tussen Rens Rottevel die gisteren zesde werd op de 500 meter, en Douwer de Vries. Die gisteren... Gisteren negende wet op de openingsafstand. De laatste minuten in Zwolle. Frank Wielaert. Extra tijd. 3-3 tussen PEC en NEC. En ik heb de hele tijd al het gevoel dat het er nog één gaat winnen. Maar, uh... Dat wordt wel heel erg krap. Hoewel de lange bal nu over de verdediging van NEC gaat. Dat was het idee. Van Eijden voorkomt dat. Voordat de Drost gevaarlijk kan worden. En NEC nu toch wat minder de neiging heeft om naar voren toe te voetballen. Blij is met een puntje. Daarmee drie punten voor EC komt. In ieder geval. Die staan laatste. En dan zullen ze verder maar af moeten wachten of het zin heeft. Of ze inderdaad dichter bij RKC gaan komen. Dat nu nog... Twee punten boven zijn staat, maar dat wordt dus één puntje verschil. Het schiet niet heel erg op, maar alle beetjes helpen. En deze twee ploegen gaan elkaar over 3,5 week nog een keer tegenkomen. In de halve finale van de KNVB-beker. Ook weer hier in Zwolle. En als dat net zo'n wedstrijd wordt als dit, dan wordt dat echt volledig genieten en verlenging trouwens. Want 3-3 heeft dat nou eenmaal als gevolg. Twee ploegen die echt volkomen aan elkaar gewaagd zijn qua voetbalstijl. Dan moeten we wel stellen dat Peck niet zo'n geweldige avond had. Maar desondanks toch een paar goede momenten en een paar goede knallen van afstand. En NEC heeft heel behoorlijk gevoetbald. Alleen te gemakkelijk zijn goals gekregen. Maar dat is het verhaal van het seizoen. Zo werkt dat nou eenmaal intussen. <coughs> Zo, Peck die uh, probeert een bal tussendoor te geven via Van der Werven in de richting van Benson. En uh, dat mislukt. Dan kan NEC nog een keertje komen met Jantje Diep. Jantje Diep is Broerse eerder zo. Dan heeft hij een aardige tussensprint ingezet. Die uh, oude met alle respect, daar achterin centraal bij uh, NEC. Inmiddels al uh, in de 30. En dus nog maar weer eens een keer een lange bal van uh, Peck naar voren toe. In de richting uh, daar, uh, van Thompson. Thompson die uh, daar dan niet wint. En de bal achterin bij NEC weer weggewerkt. Vrije trap voor Koolwijk gegeven door Hichler. En zo gaan de laatste minuten weg. En nogal rommelig de bal breed gegeven bij NEC. En daar meteen Vermeil vastgezet door Dros. Dros is degene die de bal als laatste raakt. Dus kan Vermeil als nog gaan gooien. Maar komt uiteindelijk met de schrik vrij halverwege de eigen helft aan de rechterkant. Neemt hij even de tijd. Want dat wil NEC graag. Dat het tijd is. En uh, dat ze geen tegenkool meer krijgen. Hoewel Vermeil kan vergooien tot op de helft van de, de tegenstander. Krijgt dan wel de bel met dezelfde snelheid ongeveer weer uh, terug. Maar. Uh... Zo kan NEC nog een keertje gaan aanvallen via Conboy. Als hij snel genoeg is. Oeh, stevige tackle van beiden voor de bal. Beiden blijven ook liggen. En omdat beide blijven liggen en de bal vervolgens heel hard naar voren wordt geroerd, zegt Hichler, nou, Dan is het klaar. Dan kunnen de verzorgers zonder problemen het veld op gaan komen. Wat schieten beide ploegen ermee op? Peck wilde winnen om veilig te zijn voor dit seizoen. Dat is niet gelukt, dus veilig zijn ze niet. En NEC wilde winnen, want dan zijn ze onderin weg. In ieder geval bij de achterste ploegen. En dat is ook niet gelukt. Kortom, beide schieten er bijzonder weinig mee op, maar wij hebben ons uitstekend vermaakt. Wat wil je? Het werd 3-3. Bij de andere twee wedstrijden is het uh, rust, go Ahead Eagles, PSV, uh, rust dan 2-0, Antonia en Valkenburg scoorden. En Ado, NAC, rust 0-0. San Francisco Bay a Blues. We gaan naar Qatar, Hans van Lozenoort met de tweede mans. Hoe gaat het met Jeffrey Herlings? Ja, met Jeffrey Herlings gaat het uitstekend. Want volgens mij is hij net aan de leiding gekomen in de tweede manche. Uh, hij is de Amerikaan Thomas Covington voorbijgestoken. Maar wat een drama voor de jonge Engelsman Max Anstie. In de eerste manche lag hij ruim aan de leiding. Die had hij echt helemaal in de pocket. En toen ging zijn motor kapot. En nu, halve minuut geleden, staat hij weer ergens halverwege een circuit te trappen en te dansen op die kickstarter. Maar hij krijgt geen leven meer in zijn motor. Helemaal gestorven, de Yamaha van Max Anstie. Hij kan het shaken, hij kan het vergeten. En Jeffrey Herlings komt nu als koploper bij de pits langs op het circuit van Loisijl. Hij is de jonge Amerikaan Thomas Covington uit Californië komt hij. Een verrassing overigens, de verrassing van de dag misschien wel, is hij voorbijgestoken. En we hebben hier nu nog anderhalve minuut en twee ronden te rijden. En dan ziet het er toch naar uit dat Jeffrey Herlings de slag gaat slaan. Hij gaat hoogstwaarschijnlijk als er hele geen, geen gekke dingen gebeuren. Die tweede manche op zijn naam schrijven. Een wedstrijd overigens waarin... Hij Klen Kolderhof niet in het hoofdstuk voorkomt. Hij ligt op de twaalfde plaats en kan niet aanknopen aan het succes... wat hij in de eerste manche boekte toen hij derde werd. De laatste rit op de vijf kilometer in het Olympisch Stadion. Sebastian Timmerman. Tussen Rens Rotterveel en douwer de Vries. De nummer 6 en 7 van het afgelopen EK Allround. Begin januari was dat in Hamar. Het gaat hier ook nog eens om tickets voor het WK Allround in Heerenveen. Over drie weken waar Jan Blokhuis en hier afwezig en Koen Verwij die tweede werd op het EK al zeker van zijn. Nog twee tickets dus te vergeven. Rens Rotteveel gaat deze laatste rit winnen. Maar komt niet aan de tijd van Kramer. Die dus de vijf kilometer wint. En ook niet aan de tijd van Koen Die dus tweede wordt. Het is zelfs de vierde tijd. Want hij is ook nog eens langzamer dan Arjen van der Kieft. Daar geeft hij nog te veel aan toe in de slotfase. Vierde dus. Rens Rotteveel op de vijf kilometer. En Douwer de Vries wordt vijfde. Maar dan zeg ik even bij voorlopig. Want we zagen dat Douwer de Vries bij het insteken van een van de bochten. Drie blokjes wegtrapte En dat mag niet. De scheidsrechters hebben ook al zien communiceren. Dus zou ik me niet verbazen als Douwe de Vries gedisqualificeerd wordt op dit uh, Nederlands kampioenschap Allround. Betekent dus dat Kramer de 5 kilometer wint, dat Koen Verwij tweede wordt, dat ze in het algemeen klassement na twee afstanden andersom staan. Dat uh, Verwij een voorsprong dus heeft morgen op de 1500 meter van 1 seconde en 57 honderdste op Kramer. Rens Rotterveel, de nummer 3, staat in het klassement al op 5 seconden en 36 honderdste. Dus het gaat tussen Koen Verwij en Kramer, dit Nederlands kampioenschap Allround. En omdat ze eerste en tweede zijn geworden op de 5 kilometer, betekent dat ook dat ze morgen op de afsluitende 10 kilometer tegen elkaar rijden. Dus dat kan wel eens morgen een mooie finale worden van dit NK Allround met het duel kramer Verwij. Goed, het is dus nu Verwij kramer want zo staan ze ervoor in het algemeen klassement na de twee afstanden van het NK Allround. Laten we het Allround weer even voor wat het is en gaan we straks na de duelpauze het sprinttoernooi bij de vrouwen als eerste afmaken en als Margot Boer daar geen gekke dingen doet op de slotafstand. De 1000 meter gaat zij voor de vierde keer Nederlands kampioenen worden. Want ze heeft een ruime voorsprong op Lotte van Beek... van 1 seconde en 1300ste En nog ruimer op Irene Wüst. Want die staat al op 3 seconden en 1700ste. We gaan naar de laatste voetbalwedstrijd. Vitesse tegen Roda. Vitesse een paar weken geleden nog kampioenskandidaat. Maar ja, daar geloven ze nu alleen nog een paar mensen in Arnhem in. En bij Roda... Daar geloven ze helemaal nergens meer in, geloof ik, hè, uh, Richard van der Maartjes. Ja, de club staat onder hoogspanning, Ronald. Het is uh, crisis in Kerkra. De sfeer is uh, grimmig in Zuid-Limburg. Goed voorbeeld afgelopen week. Frank de Moesje die naar buiten kwam. Een tv-journalist wilde een vraag stellen. De spits van Roda, die op dit moment trouwens geblesseerd is, ging helemaal over de rooie. Wilde de cameraman zelfs aanvallen. En dat zegt denk ik alles over de alarmerende situatie van Roda JC, de uitgang. Van de Eredivisie die is meer dan ooit in zicht. Degradatie zou rampzalig zijn voor Rode EC. En dat is toch een enorm schrikbeeld. Want Rode EC heeft een peperdure huishouding. In veel contracten van spelers zitten bijvoorbeeld ook geen clausules. Dat uh, Roda van die spelers af kan bij degradatie. Directeur Marcel van der Bunder die ligt... Onder vuur afgelopen donderdagnacht. Vernietigende spandoeken bij de ingang van het stadion van Rode JC. Kortom, er gebeurt daar van alles bij Roda En ook Jondal Thomasson, de trainer die het overnam. Een aantal weken geleden natuurlijk alweer van Ruud Brood. Die werd ontslagen als trainer van Rode JC. Heeft het eigenlijk ook nog helemaal niet zo goed gedaan. Want drie punten uit zeven wedstrijden. Dat is natuurlijk een hele schamele oogst. Rode JC staat onderaan in de eredivisie. En zal... Alle zeilen moeten bijzetten om nog in de buurt te komen van die uh, na-competitieplekken. Ja, en dan uh, Vitesse. Je haalde het al even aan. Afgelopen zondag gaf de ploeg van Peter Bos natuurlijk toch weer een klein teken van leven. In de tweede helft was daar plotseling weer het combinatievoetbal van voor de winterstop. En werd uh, RKC onder de voet gelopen, verslagen en was daar eindelijk weer eens een overwinning voor Vitesse. Dat het natuurlijk ook niet goed doet de laatste weken. Zes punten uit zes wedstrijden is ook daar natuurlijk. Niet al te best. Leerdam is er nog altijd niet bij de rechtsbek. Hij is geblesseerd. Van Aanhold geschorst bij Vitesse. En er is eigenlijk maar één verandering ten opzichte van afgelopen zondag. Traore zit weer op de bank bij Vitesse. En Renato Ibarra, die het erg goed deed in de tweede helft afgelopen zondag, staat nu aan de aftrap. De spelers van Rode JC en Vitesse komen nu het veld op. Ik kijk even om mij heen. Smeervol is uh, de Gelderdoom. Aardig goed bezet, toch wel. Niet zo goed als afgelopen zondag, maar ik schat toch zeker wel zo'n 20.000 toeschouwers. En er wordt op dit moment ook een spandoek omhoog gehezen van Theo Bos, Mr. Vitesse. Gisteren was het één jaar geleden dat Theo Bos overleed aan de gevolgen van alvlees, klier, kanker. En uh, Vitesse staat daar vanavond ook nog weer een keer bij Stil, want het is natuurlijk een, een boegbeeld, razend populair hier bij de fans. We gaan zo dadelijk beginnen, over een aantal minuten, onder leiding van scheidsrechter Liesveld. Het maakt plaats voor Steven Dalebout en Koen Verwij bij de microfoon. Koen, ja, dit uh, moet je goed doen, denk ik, of niet? Ja, het is een mooie rit. Ik, uh, de schade weten te beperken. En, ja, ik ga wel morgen, uh, mooi de 1500 in. Het is wel wat meer Sven size, denk ik, op de 1500. Dus ja, ik, uh, ik moet goed focussen om, uh, om gewoon weer een mooie 1500 meter neer te zetten. Wat, wat, wat bedoel je daarmee met het is meer Sven Seys? Ja, het is werken, hij is en, uh, Ik ben toch wel iemand die... Uh, die van uh, de ja, snelheid moet hebben. Ja, dat ligt hij gewoon simpelweg een heel stuk laag. Ja, dus ja, maakt een grote kans om morgen ook een hele harde 1500 te rijden. Uh, ik moet gewoon van goede huizen komen om, uh, om mee te gaan. Of uh, misschien een stuk snel te, te gaan. Maar als je dat in het achterhoofd houdt, dat werkeis. Dan, dan is die 5 kilometer voor jou misschien helemaal wel goed geweest. Ja, het, het was ook voor mij doen een hele goede 5 kilometer. Uh, de tijd was nog wel aardig. Wat, wat, wat drijft jou hier? Wat is jouw jou, jou, jou brandstof in dit toernooi? Ik bedoel, ja, je bent al geplaatst voor het WK Allround. Is dat die strijd met Sven Kramer? Ja, nee, het is hier gewoon, je wilt hier gewoon winnen in het stadion. Het is, uh, het is hier fantastisch om te zijn. Het is toch wel een wedstrijd die de boeken in gaat, een euh, historierace. Euh, okay, nou, die wil je graag winnen, die wil Sven graag winnen, die wil ik ook wel graag winnen. <jeu snn>. Dan, ja, hoi, Dan maken we een paar mooie geintjes no over tegen elkaar, maar we zijn allebei bloedserieus. Want hoe gaat dat door de dag heen? We maken, zoals ik zei, we maken af en toe leuke sarcastische geintjes naar elkaar toe met een knipoog. Gewoon jongens, zoals hij gisteren al zei, we zijn twee jongens vol testosteron. Dus we willen hier ook gewoon winnen we kunnen slecht tegen ons verlies. En dat blijkt hier wel, want we rijden alle twee verder weg de snelste tijden. Dus. wie wint er morgen? Ja, 1500 meter, ik. En ja, een toernooi? Uh, toernooi, ik hoop, hopelijk ook ik. Kom van dankjewel. Oh ja, Hans Verloos nooit bij uh, Qatar, de laatste manche... Ja, die tweede manche zit erop en die is ook inderdaad gewonnen door, door Jeffrey Herlings. Hij werd in de slotfase nog even bedreigd door de Zwitser Tonus Maar met een klein tussensprintje kon hij uh, Tonus van zich afschudden. Herlings dus winnaar in Qatar. Derde werd die Amerikaan Thomas Covington. Toch de verrassing van de dag. Vierde Roman Fevre en vijfde de Rus Alexander Tonkov. En Dylan Ferrandis eindigt op de zesde plaats. En dat was tenslotte de, de man die de eerste manche op zijn naam bracht. En dan gaat ook Herlings aan de leiding in de tussenstand voor het kampioenschap 40 punten voor die Ferrandis, die daar 40 heeft. En op de zevende plaats staat dan Glenn Kolderhof. Herlings, net aan het woord geweest, was toch niet helemaal tevreden uh, over zijn rijden. En met name de starts, daar moet heel erg hard aan gewerkt worden. Dat zei hij, daar heeft hij dan heel weinig tijd voor. Want de motoren en de manschappen, alles gaat heel snel het vliegtuig in. Want volgende week is de tweede ronde voor het wereldkampioenschap. Dan is de grote prijs van Thailand, maar dan op de zondag. Vitesse Roda is begonnen, Richard van der Twee minuten onderweg in de Gelderdome en Roda heeft de bal helemaal achterin. Montijn uh, peert hem naar voren. Daar staat uh, Vajnovic, een van de middenvelders van uh, Vitesse. Die draait dus om zijn as. Is uh, Suchuin dan uh, voor de helft kwijt en dan is het labiat op de helft dus van Roda. Het strafsopgebied gezocht met Prupper. Die paast de bal dan terug naar Van der Struik. Maar die heeft geen controle over de bal en Roda kan dan overnemen. Roda dus onderaan in de eredivisie heeft de punten kei en keihard nodig. En Vitesse op de derde plaats. Slechts twee punten achterstand op FC Twente dat morgen op bezoek moet bij FC Utrecht. Er kunnen dus nog best rare dingen gebeuren in deze competitie. Want na de overwinning van afgelopen zondag doet Vitesse wat dat betreft zeker om die tweede plaats weer volop mee. Roda heeft de bal achterin met Ledgerd. Schuift de bal opzij naar Kali. Kali wordt dan een beetje in de moeilijkheden gebracht door Prupper. Dan komt Havenaren in de met een sliding. Het is correct. Combinatie tussen Prupper en Atsu. Eerste kans voor Vitesse. Atsu en hij strandt dan op Kurto. De keeper van Roda JC na drie minuten. De eerste goede uitgespeelde aanval van Vitesse. En dat was een, een prima combinatie dus tussen Prupper en Atsu. Maar ook uitstekend keeperswerk van Kurto. die op het juiste moment uit zijn doel kwam. En de vroege 1-0. E Voorkomt een ingooi nu voor Vitesse aan de linkerkant van het veld met Asciente. De linksback die dus nog speelt vanwege de schorsing van Van Aanholt. Vitesse heeft de bal alweer in het strafstopgebied Opnieuw naar de buitenkant gepaast. Daar staat Asciente in duel met Huppers. De vleugelspeler van Roda. Voorzet van Asciente. Gezocht naar het hoofd van Havenaar. Die krijgt hem ook op zijn hoofd. Maar kopt de bal 2-3 meter. Over het doel bij Koerto. 3,5 minuut op de klok. En het staat 0-0 tussen Vitesse en Rode JC. Tweede helft in Deventer. Go Ahead Eagles tegen een ongewijzigd PSV, Arman? Ja, ongewijzigd voor zover ik het kan zien. Verbaast mij ook een beetje, want PSV speelde zeker niet goed in de eerste helft. speelde eigenlijk gewoon heel slecht. staat ook 2-0 achter tegen Go Ahead Eagles. Maar uh, Philip Cocu heeft ervoor gekozen om uh, deze elf spelers voorlopig in elk geval uh, te laten staan. En uh, het spel ligt trouwens nu even stil vanwege een heel vervelend uh, ongeval met uh, Jetro Willems. Die uh, daar de bal hoopte te raken. Maar nee, het was Antonia die eigenlijk het balbezit had. En die probeerde de bal ook te redden en die stak zijn voet omhoog. Maar Willems probeerde die bal vervolgens te koppen. En het puntje van de schoen van Antonia kwam tegen het hoofd van Jetro Willems aan. En dat ziet er niet heel erg goed uit. Willems ligt nu al een minuutje op de grond. Er moet een verzorger bijkomen. Volgeraakt in het gezicht. Jetro Willems. En ik vraag me dan af of het nog wel met hem gaat. Nou ja, hij staat nu in elk geval op. Ik zie ook niet heel veel bloed. Dus dat lijkt misschien nog wel mee te vallen. Antonia kon er overigens niet zo heel veel aan doen hoor. De man die al binnen de minuut de 1-0 maakte voor Ahead Eagles. Hij zag Willems niet. Hij probeerde de bal te raken. Maar hij raakte niet de bal maar het hoofd van Willems. Het spel is inmiddels weer hervat. PSV in balbezit met Zanka Jurgensen in de verdediging. Centraal achterin speelt de bal naar Arias. Gaat de middenlijn over naar Locadia. Maar Locadia wordt dan van de bal afgezet door Overgoor. Geen overtreding, correct gedaan vindt Wiedermeyer. Maar de paas van Overgoor is niet goed. Op Antonia houdt de bal wel binnen aan de rechterkant. Antonia moet dan een voorzet geven, dat doet hij ook. Maar die voorzet is ook niet goed. Kan Houtkoop die dan binnenhouden? Dat lukt nog net. Hoewel, nee, het lukt net niet. De bal is voor, voor Jeroen Zoet na 2,5 minuten in de tweede helft. En we gaan zien. Of PSV het wat beter gaat doen in de tweede helft. Het zal nodig zijn om die 2-0 achterstand weg te werpen. Nak dan, ook de tweede helft. En die houdt kan. Ik ben een, uh, een optimistisch figuur, dus ik uh, ga uit van een hele leuke tweede helft. Het begon in ieder geval goed, want we hebben de eerste mogelijkheid in de wedstrijd gezien. Geen kans, wel een mogelijkheid. De hardwerkende Van Duinen, die de bal voor het doel, probeerde te geven uh, uh, voor langs. Uh, ja, de dichtstbijzijnde ADO-speler was een meter of uh, drie er vandaan, dus een uh, mogelijkheidje. Uh, Eén wissel, Nac Breda heeft uh, gewisseld. Elson Hooy is gekomen voor Danny Verbeek. En de tweede helft is dus begonnen. 0-0 de stand. En een bal zomaar de diepte in. Poepon, de spits van Nac Breda, heeft echt nog geen bal geraakt. Nog helemaal niets. Kan hij niets aan doen. Maar dat heeft alleen maar te maken met het spel van Nac. Dat alleen maar achterin de bal heeft rondgespeeld. En ook nu weer balbezit voor Ado. Nou, balletje in de diepte geven. Ja, goed gedaan. kan de voorzet komt van de linkerkant. Maar ja, die wordt dan weer tegen de rug van de tegenstander opgeschoten. Maar het balbezit blijft voor Ado Den Haag. Mag je het nog een keer proberen van de linkerkant? En het is het weer een dramatische voorzet. Oh, het is dat slecht. Uh, goed. Nak uh, gaat uit verdedigen En uh, is nu in de buurt van de middenlijn. Nou, dat is nou de middenlijn, hoor. Dus daar zijn ze eerst helft amper uh, geweest. En uh, Joey Suk heeft de bal. Die gaat zelfs uh, halverwege de helft komen van uh, Ado. Maar dan is hij de bal, al wie ik weet. Is de bal in de handen van keeper Swinkels van Ado Den Haag. Die echt ongelooflijk twee keer een bal heeft gehad. En twee keer was het een terugspelbal. Nu krijgt hij voor de derde keer de bal. En uh, we moeten snel naar allemaal. PSV komt terug in de wedstrijd. Het is 2-1. Prachtig doelpunt van Memphis Depay. Die de bal krijgt aan de linkerkant van het startgopgebied. Een metertje buiten dat startgopgebied. En hij krult die bal zoals we van hem kennen. Dat schitterende schot dat Depay in de benen heeft. Krult hij de bal. Onbereikbaar voor Andersen in de verre hoek. En staat het dus 2-1. En Go Ahead kan zichzelf wel voor de kop slaan. Want nog geen 30 seconden geleden had Go Ahead dit duo eigenlijk moeten beslissen. Jeffrey Rijsdijk was weg aan de linkerkant. Gaf ook een uitstekende voorzet. En Valkenburg stond helemaal Vrij in het 5 meter gebied van PSV. Hij kon vrij koppen. maar hij kopte de bal net naast. Die bal ging er dus niet in. En uit de tegenaanval. Dat prachtige doelpunt van Memphis Depay. De spanning is terug. Maar Goed is nu weer weg aan de rechterkant. Met Schmid die geeft de voorzet. En daar is dan houtkoop En die maait dan volledig over de bal heen. Turutsje houdt wel het balbezit voor Gohet. Net buiten het strafgebied. In de as van het veld. Wordt dan teruggedrongen door Hielje Mark. Moet dan naar Overgoor. Overgoor voor Goed In de as van het veld. Halverwege de helft van PSV. Nog altijd. Gaat er naar de rechterkant. Naar uh, Houtkoop die dan de voorzet geeft. En kan Valkenburg daaraan aankomen? Nee. PSV kan die bal wegwerken. Nou, het wordt uh, denk ik een hele leuke tweede helft in Deventer. Het is dus 2-1. Prachtig doelpunt. Memphis Depay. Vitesse Roda en van de Malen. 8 minuten op de klok. 0-0 van de struik namens Vitesse. Paast de bal helemaal terug naar Piet Veldhuizen. De keeper. Vitesse heeft het initiatief in de openingsfase. Eén kans. Zojuist geschetst na een prima combinatie tussen Prupper en Atsu. Veel meer hebben we nog niet gezien van de thuisploeg. Rode JC compact. Verdedigd vooral. Moet ook. Gedwongen door het spel van Vitesse. Bij Vlaag in een hoog tempo. Nu de bal naar de rechterkant. Daar staat Ibarra. Vandaag dus weer in de basis bij Vitesse. is één man kwijt. Zoekt Sutsu in op. Combinatie proberen met Havenaar. Maar die blijkt daar niet al te bal vast te zijn. Maar op het middenveld herovert Vitesse de bal. Dan snel via Vajnovic en Van der Struik. Van der Struik met een lage voorzet. Bonifacia gaat er onderdoor. Dan Labiat na een... Uh... Paasje van Havenaar, dat zag er wederom gevaarlijk uit voor Vitesse. Prutswerk achterin bij Rode JC waar Bonifacia net als een aantal minuten geleden volledig de fout ingaat. Havenaar krijgt de bal dan en uh, paast kort terug op Labiat. En die had haar toch wel meer mee kunnen doen. Labiat voor de tweede keer op rij in de basis bij uh, Vitesse. En de tweede kans in uh, tien minuten tijd dus voor Vitesse. Dan is het uh, Courto die lang wacht, zojuist even geblesseerd geraakt. Na een uh, actie van uh, Ibarra die iets uh, te onbezuinigde. Juist doorging op Courto. Er was niet al te veel aan de hand. En Courto die blijft dus ook gewoon uh, keepen in deze wedstrijd. Paast de bal nu richting uh, een van de aanvallers voorin bij Rode -SC. Nu aan de linkerkant. Overtreding gemaakt door Havenaar. Scheidsrechter zegt vrije trap voor Roda, Snel genomen en dan gaat de bal helemaal naar de andere kant richting Huppert. Die kopt ook wel richting... Uh... De achterste spelers van Roda. De bal gaat dus terug naar het middenveld. Daar staat Sutsu in opgejaagd door Labiat. Dan even terug naar Bonifacia. En zo speelt Roda de bal dus achterin rond. Roda dat... Geplaagd wordt door heel veel blessures. De Moege, Jansen, Vlederes, Dijkhuizen en Biemans zijn er allemaal niet bij. En ook het centrum Ramos en Luiks ontbreekt vanavond vanwege een schorsing. Opgelopen vorige week in de wedstrijd tegen Cambuur. Toen het in blessuretijd nog misging voor Roda. En dus moest Jondal Thomason vanavond een nieuw centrum achterin componeren. En hij heeft gekozen daarvoor Bonifacia en Letchert. En dat zal dus wel even wennen zijn voor die twee spelers. Nu is het Van der Heide, namens Vitesse... Die de bal paast richting een van de aanvallers. Maar dat is een onnauwkeurige bal. 10 minuten op de klok in de Gelderdoom. Het staat nog 0-0. 0-0 is het ook in Den Haag en de Houtkamp. 8 minuten tweede helft. Vrije trap voor Ado Den Haag en Danny Holla achter de bal. Van Duinen hardwerkend staat natuurlijk te wachten in de spits om die bal mogelijk op zijn hoofd te nemen. Net als Beugelsdijk. Dan komt die vrije trap richting Beugelsdijk. Gaat over Beugelsdijk heen. Kan wel gekompt worden. En dan Beugelsdijk die het de keeper moeilijk maakt. Maar Ter is niet voor een kleintje vervaard. Kan makkelijk de bal vangen. En trapt hem snel naar voren in de hoop dat Hooy achter de bal aan kan gaan. Die gaat ook achter de bal aan. Maar het is al meteen verdedigend werk van Danny Holla zelf. Die net nog die vrije trap nam. Die ervoor zorgt dat Ado in balbezit is. Nog altijd bal op het middenveld. Er is hij veel geweest. Omdat het kunstgras is, is het niet te zien aan het gras. En dan is Ado weer in balbezit, omdat Nak de bal kwijtraakt. Nou, nu dan wat opwinding. Omdat Van Duinen de bal heeft. En weer aan een lange solo begint, maar stuit op Denny Buis. En zo is deze aanval ook weer gestuit. Ver voordat men het doel bereikt. En kan Nak weer wat gaan proberen. Probeert dat via de linkerkant, een vrije trap voor Voornak, omdat er even iets te veel door uh, Holla werd uh, uh, aangevallen op zijn tegenstander. En dus is de vrijtrap genomen. Drost heeft de bal, speelt hem uh, even kort naar Suk. Sukbal naar de buitenkant, naar de rover. De rover, wat is dit nou toch voor bal? Het is, uh, ja ik probeer het positief te houden. Maar ja, 0-0 na 5, 54 minuten. Het is... Uh, het is niet best, nee. De bal is bij de keeper terechtgekomen. Want die bal van achteruit ging zomaar helemaal over een meter of veertig over de achterlijn. Zonder dat er ook maar iemand in de buurt was. De bal is naar voren getrapt door de keeper Swinkels. Komt de bal bij de rover terecht van Nauk Breda. Die speelt de bal weer naar voren in de voeten van Hooy. Hooy nog steeds op eigen helft. Even een 1-2'tje. Nou, dit ziet er heel aardig uit. Als Poepon de bal heeft gekregen halverwege de helft. En daar de paas geeft. Dat is er zelfs heel goed. Nou, er is een wonder. Er is een doelpunt en het is de invaller Elson Hooy. De eerste, de beste, fatsoenlijke, goede aanval van welke ploeg dan ook vanavond. Eindigt in een doelpunt van Elson Hooy. En het is een mooie en het is het enige wat deze wedstrijd kon gebruiken. Een doelpunt, want ik denk dat er nu gevoetbald gaat worden. 1-0, nakleid tegen ADO. En Ahead Eagles PSV is het 2-1 en in de eerste helft bij Vitesse Roda nog 0-0. Back Deck eindigde in 3-3. Tot zo na het NOS-journaal met Nanette Wijl. Okay. Christina Branco, een van de belangrijkste stemmen van de huidige generatie vado-zangeressen. Haar theatertour door Nederland begint ze live in Dit is de Dag. Sfeervolle Fado-klanken in Dit is de Dag. Morgenavond tussen kwart over zes en zeven. Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.